De naderende uren die de koude winden De botuur, de geweven wezens, de raken alles aan Bevriezen de rivier, dingen op het veld Trekken door de velden, de paarden Die trekken met een vries van stom. Zonder te veel geweld, gewild verschuift De karrenkoets hier goed verpakt Het doel in zicht, warme ogen, zachte woorden Een heerlijk warm gebaar